Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Thorens, Frankrijk. Thomas van Boost your life, your life. Ik zit hier zo hard te klappen op die uh, mixer van geluk... dat alle beeldschermen uitvallen. Het is prachtig, jongens. Zijn. Dit is hem, de mixmarathon van Slam. Misschien ben je voor de allereerste keer hier. Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen, maar mocht je denken... Is even een beetje snuffelen wat het is. Je gaat dit lekker vinden. Dit uur de mix van Juliette Sikora. En uh, dat begint een beetje uh, donker, zou je bijna kunnen zeggen. Vervolgens een beetje flowy. En het eindigt met euforische tunes. Het is serieus heel goed. Oh, Welcome home. Oh, I you all day. Even Of op onze website De line-up van de mixmarathon Die is lekker, lekker, lekker Samveld om twee straks Drie DJ Listjes, Vintage Culture James Hype natuurlijk weer Rehab, Alok, Feddelegraaf Lijsterchecks, Maupi Dat is om 12 uur straks Het is fantastisch 24 uur lang hier bij Slam in de mix En natuurlijk komen er ook weer audio-appjes binnen Deze was van Sammy Heb ik volgens mij nog niet gehad Even luisteren Onderweg garbage run 2024 met Slam Mix Marathon! Nee, ik verstaat het begin niet, maar doet die Truck Simulator 2024 of gewoon 2024 al zich. Dit is trouwens nog maar hè, de derde mix marathon van het jaar, ja serieus. Thomas, lekker trappen. Volgens drinkende jongen. I know we just... Lekker, ja toch. Er is de mix van Juliet Sikora bij Slam. Toeter Thijs is lekker aan het genieten, zie je hier in de WhatsApp. Rico, die stuurt alleen maar van die icoontjes van It's Perfect, weet je wel. Met zo'n rondje maken van je duim en je wijsvinger. Mark, die heeft, ja, ik vind mensen die magie op vakantie meenemen altijd een beetje. Dat ik denk, ja, je gaat naar zo'n land, neem in ieder geval een klein beetje iets van de cultuur over. En Mark heeft gelukkig iets Nederlands meegenomen wat prima is, namelijk Slam. Die is lekker vanuit Thailand aan het luisteren. En Karel die gaat zichzelf uh, zometeen uh, ja, verwennen. Die heeft namelijk, dit is geen grap, jongens. Hij stuurt zelfs de escort door. Een escort voor zichzelf besteld. Uh, ja, die is bijna klaar met werken. En die heeft vanavond, vanmiddag, dolle pret. Hij zegt er ook bij, ik ga deze Oekraïense, Russische, wat het eigenlijk is. Welke etniciteit, maakt ook eigenlijk niet uit. Maar verwennen met mezelf en de Mix-marathon. Oké. Jullie record bij de Mix. Oh, shit. 24 uur in de mix. Ultimate Seduction -hoo -hoo. Lekker! We beginnen een beetje donker, flowy, en vervolgens wordt het lekker vrolijk. Het is de mix van Juliet Cicora bij Slum in de Mix Marathon. Er worden veel track-ID's gevraagd, dus uh, schrijft u even mee. Dit is het Nederlands Dictair. Worden het junior jack, of deze klanken in ieder geval, thrill me in de original mix. Daarvoor nog de extended mix, logisch, want kan maar beter wat langer duren. Seduction, hè? dat stukje met de ultimate seduction. Broken Ears, moet ik dat even spellen? E-R O K-E N E A-R-S. Ja, precies. Nou, dat komen we wel uit, volgens mij, toch? Dit is Slam, de gigantische mixmarathon. marathon. Jij bent erbij. En dat vindt niet alleen jij, maar ook je radio lekker. Op je vrijdag de pre-party van het weekend. En uh, zal ik je een kleine anekdote vertellen van twee weken geleden. Toen had ik namelijk een... Uh, volgens mij was het een fleur in de uitzending. En toen had ik ook haar achternaam genoemd. En ik zei, joh, dat moet sowieso een knappe, knappe meid zijn. Vervolgens heeft zij dus drie DM's gekregen in haar Insta... <laughs> van slamluisteraars die even met elkaar wilden checken... en weddenschap hadden gemaakt, bijvoorbeeld of ze krullen had of niet. Ja, misschien helpt dit verhaal niet helemaal, maar ik heb het afgelopen. Wat is het? Anderhalf uur vooral audio-appjes van mannen gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Maar mocht jij een vrouw zijn, stuur even een audio-appje in. Dat lijkt me zo gezellig. Kom maar door. Via de Slam-whatsapp. En die vind je natuurlijk via slam.nl. Even het logo aantikken of de Slam-app. We gaan lekker met z'n allen richting dat welverdiende weekend... met de mix van Julius Chikorwa hier bij Slam. Kijk, een Floor stuurt alweer lekker geen appje. Goed zo. Dankjewel, dankjewel. Ik zei, zoveel audio-appjes gekregen van mannen. Ik wil vrouwen horen op de zender. En zo meteen Hielke Boersma, dus dat gaat niet lukken. Maar wel met audio-appjes, onder andere van Lisa. Lekker luisteren naar Slam op deze zonnige vrijdagmiddag. Helemaal lekker, onderweg naar kantoor. Fijn weekend allemaal. Joe. Nu nog naar kantoor, zeg. Lekker. De zon schijnt Slam aan en het is weekend! <laughs> Fijne dag allemaal. Ah, dat is lief, zeg, Ik weet niet wat voor megafoon ze heeft in de auto, maar het klinkt fantastisch. Een zonnetje. En ook een zonnetje in huis. Zometeen om even in datzelfde. Hè, lekker over het weer praten te spreken. Joke Boersma zometeen met de set van. Oh, wacht even. Dat is weer een filmpje. Ik zetten. Ja, maar... Sam Veld, over de zon gesproken. Een uh, lekker zonnige set van Sam Veld. Lekker hé, zeg. ditje lustjes om drie. Vind je culture. Of weer, het wordt fantastisch allemaal. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Wee oui, wee, oui, mes amis. Vanaf maandag maak je elke dag kans op een wintersport naar La France. Inclusief verblijf, ski-passen en een bonjour op de dansvloer bij de 360 closing sessions van Torrens, de slam super trip. Luister Slam. Raad in welke skilokker de skipassen liggen. En ga samen met een vriend of vriendin. Eind april op, op Wintersport naar Val Torens, Frankrijk. Dat was wel duidelijk, geloof ik. Waanzinnige pistes en dikke feesten. De Slam. Super Supertrip. Alle info? Check slam.nl